uur. Het nos Journaal. Freddy van Tijn. De Nederlandse bioscopen hebben het beste jaar gehad sinds 1978. Vorig jaar zijn meer dan 30 miljoen kaartjes verkocht, zo'n 2 miljoen meer dan in 2010. Volgens de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie. Cinematografie komt dat onder meer door het succes van Nederlandse films. De film Gooise Vrouwen trok afgelopen jaar zelfs de meeste bezoekers. Opmerkelijk, zegt de Nederlandse Vereniging van Bioscoop-Exploitanten. Volgens mij was Flodder in midden jaren 80 de laatste keer dat het nummer 1 was. En uh, Alles is Liefde uh, van een aantal jaren geleden was wel heel goed bezocht. Maar uh, moest toen nog de nummer 1 positie aan anderen afstaan. Grooise Vrouwen was dus het best bezocht. Daarna volgde het laatste deel van de Harry Potter-reeks en het vierde deel van Pirates of the Caribbean. Een advertentie voor anti-rimpelcreme van cosmetica bedrijf Vichy is misleidend. Het heeft de reclamecodecommissie bepaald. In de advertentie beweert Vichy dat de gezichtscreme een langdurig liftend effect heeft. Volgens de commissie heeft Vichy niet aannemelijk gemaakt dat het product echt werkt. Een promogrammamaakster van de NCRV had de klacht bij de reclamecodecommissie ingediend. Ze onderzocht voor een nieuw programma de werking van anti-rimpelcremes. Het gebeurt niet vaak dat de commissie zich over anti-rimpelcremes buigt. Vichy is tegen uitspraak in beroep gegaan. De rechtbank in Utrecht heeft het autobedrijf Hessing failliet verklaard. Het bedrijf importeerde luxe merken als Bentley, Lamborghini en Rolls Royce. Het bedrijf langs de A2 bij Utrecht is per direct gesloten. Kort voor kerst hadden schuldeisers al beslag gelegd op de showroom met limousines en sportwagens. Onbekenden hebben een tas met kleding van het Nederlands honkbalteam gestolen. In de tas zaten 25 grijze broeken en 25 oranje shirts die de honkballers droegen tijdens het wereldkampioenschap in Panama, waar Oranje de wereldtitel veroverde. De kleren waren daarom voor veel spelers bijzonder, zegt coach Jerk Smeets. Zelfs zonder emotionele waarde is het uh, een nagebeuren. Ja, en het feit dat diezelfde pak uh, uh, ja, een WK hartstikke goed gespeeld hebben, ja, dat maakt het extra zuur. De mannen wilden de kleding morgen gebruiken bij de eerste training van dit jaar. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Temperatuur rond 9 graden. Morgen weinig verandering. Ook donderdag en vrijdag nog zacht, maar daarna tijdelijk kouder met hooguit 5 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen knopen Beekbergen en Twello 4 kilometer... heeft te maken met een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. Daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. Iets verderop is in het begin van de file ook een aanrijding geweest... en daar zijn nu twee rijstroken dicht. Stel, u heeft allerlei goede voornemens... zoals meer bewegen, gezonder eten... en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar...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 Benieuwd naar uw netto-AOW-bedrag voor januari? Log in op mijnsvb.nl. We spaar ook op uw accountantskosten bij Nico Schuit, Cubus Roosendaal. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Ja Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. En straks gaat Anthony Fountain in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Hij is directeur van Stop de Traffic, een stichting tegen mensenhandel. Anthony, waarover wil je het gaan hebben? Ik wil het gaan hebben over mijn oude basisschool. Kijk. Die uh, wordt uh, gedreigd met sluiting. Ik was Met kerst uh, was ik bij mijn ouders. En ik zag overal in het dorp hele grote uitgesneden houten blauwe koeien. En uh, er is een wethouder die wil die basisschool eigenlijk uh, samenvoegen met een aantal anderen. En de keuzevrijheid van scholen gaat eigenlijk daar in het dorp terug van 8 naar 2. En uh, niemand in die school, de ouders, de leerkrachten, de schoolraad uh, en het hele dorp... wil eigenlijk niet dat dat gebeurt. Maar toch moet het ervan komen, lijkt het. Oké, okay, dus er valt wat uit te leggen voor de wethouder. Dat straks, maar eerst het verbod op kat. Want de kogel is door de kerk. Het kabinet heeft besloten door druk kat te verbieden blaadjes van de katplant zijn erg populair onder Somaliërs... en bijna elke dag komt er een verse lading van het spul uit Kenia naar ons land toe. Maar helpt zo'n verbod ook echt om de problemen op te lossen? Daarover gaan we praten met twee gasten. Aan met Abdul Wahab. Hij is Somaliër en leider van een project om het gebruik van kat uh, terug te dringen. En collega Ben Meijndensma. Hij maakt een aantal reportages over de problemen rond kat. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Meneer Abdul Wahab, ik wou maar met u beginnen. Bent u blij met het uh, verbod wat vandaag is afgekondigd? Ja, ik ben uh, gedeeltelijk blij... Uh, voor welk ja. deel bent u blij? Dat is uh, aandacht is om te verbieden dat problematiek zijn... katgebruik binnen zo'n manisch gemeenschap. Ik, ik verstond u niet goed. Waar bent u precies blij mee? Uh, dat is nu verbod gekomen is bij de overheid. Uh... Dus u bent blij met het verbod, zegt ja, u? Ja, vooral komt het nu. En waarom, dan, waarom bent u er blij mee? Ja, we hebben een we hebben aantal jaren uh, signalen naar voren gebracht... dat katgebruik bij binnen zo'n gemeenschap grote probleem zijn. Ja. En uh, dat is nu ondervonden. Dat is nu erkend, zegt u. Erkend, ja. Het is uh, uh, erkend als oorzaak van een deel van de problemen. Ja. Ja. Ben, op dit moment is kat nog lekaal, legaal verkrijgbaar in Nederland. Jij hebt uitgezocht hoe het hier binnenkomt. Hoe gaat dat? Ja, dat is het, dat, dat is het gekke. Uh, terwijl in heel Europa kat verboden is, of illegaal, uh, wordt het in Nederland gewoon ingevoerd. Dus Terwijl ze in Zweden... Uh... Uh, met name Zweden en Noorwegen. Alles doen om, om, om de kat-import tegen te gaan. Dan zitten ze in Nederland gewoon. Komt er wekelijks, of eigenlijk vier keer per week. Komt er 7 tot 9 ton. Komt binnen. Gewoon op Schiphol met een KLM-vlucht. Vanuit Kenia. Uh, die landt hier in Nederland. En die eindigt dan bij een, een, een importbedrijf. Een importeur. Die het regelt voor verschillende Somalische klanten. Een Nederlands bedrijfje. Dat regelt dan de douaneafhandeling. Uh, en met deze man, die importeur. Uh, heb ik gesproken. De vracht is nu binnengereden. De netten gaan er nu af en de doosjes worden gesorteerd. Ja, ja klopt. Ik ben Arno Kapitein, eigenaar van Progress 4 op Schiphol. We zijn expediteur. Wij zijn agent voor diverse klanten, waaronder Mira. Mira, zo noemt u het, hè? Kat. Ja. Hoeveel kilo heeft u vandaag binnengekregen? We hebben vandaag 8700 kilo binnen. Hiervoor staat de vrachtwagen, ja. volgepakt met kleine doosjes. Waar komen die doosjes nu vandaan? De doosjes zelf komen uit Nairobi. Daar wordt het ook uh, verpakt. Uh, het komt uit de binnenlanden van, uh, van Kenia tegen de Somalische grens aan. Daar wordt het uh, gesneden, uh, vervoerd naar Nairobi en verscheept naar Nederland. Uh, hier is er eentje half open. Een takkenbosje met, met, een, uh, met een blad van een bananenboom eromheen. Om het vers zo vers mogelijk te houden. Elke dag moet het binnenkomen omdat het vers moet zijn. In principe, Als het meer dan een dag oud is, willen de meesten het al niet meer hebben. De effectiviteit schijnt dan wat minder te zijn. Niet dat ik weet, want ik heb het nooit gebruikt. <laughs> en dan, als alles klaar is, dan gaan we richting Uithoren. Ja, de kat die gaat dan naar Uithoren. Daar heeft de importeur zijn loods staan. En daar komen Somaliërs uit half Europa naartoe om hun portie te halen en het door te verkopen. Verslaggever Steven Emmens was daar een keer bij. Hey, what the fuck, Wat die meneer die nou aan het trekken, die heeft zijn mond vol kat. is Niet echt vriendelijk hier in de loods in Uithoorn. Magmoet, magmoet. We don't need my leg. Okay. Get out of here. Get out of here, man. Gek man. Dit is gek. Hij heeft veel en daar komt gek. En dat is nou precies wat de tegenstanders van kat tegen hebben op deze Somalische lekkernij. Een plantje waar je op kunt kouwen. Die zou er agressief van worden. Nee, dat kan niet. Het is geen rotzooi die agressief kan maken. Juist rustiger. Nou, in tegendeel. Ze worden er gewoon helemaal uh, gek van. En, en uh, ja, dan krijg je gewoon hele rare tafereelen. Ze, ze gaan soms met, uh, met kapmensen ze ze elkaar te live. Ze slaan soms elkaar de hersens in dat wij uh, dan maar uh, de politie bellen. Van jongens, je moet komen, want dit kan gewoon niet zo. De garagehouder aan de overkant vindt het een akelig gezicht. Zo je ziet, uh, ja, doen ze allemaal maar wat. Ze zijn een hoop geschreeuw. En, uh, ze parkeren overal uh, waar ze willen of waar, waar, waar ze denken dat het kan. En ja, het ziet er niet uit. Uh, onze klanten zijn er soms bang om hier uh, te stoppen. Overlast dus in Uithoorn. De burgemeester van Uithoorn was machteloos om er ook maar iets aan te doen, zei ze in onze uitzending onlangs. Dat leidde tot kamervragen van het CDA en dat droeg bij aan het verbod dat nu is afgekondigd. Maar uh, meneer uh, Ahmed Abdul Wahab, uh, Somaliër en leider van een project om het gebruik terug te dringen, denkt u dat het gaat helpen, dit verbod, tegen de overlast? Ja, ik, het is moeilijk te zeggen om nu vooruit te, te praten. Maar ik denk dat het zal moeilijk worden. Omdat uh, in Egeland, zoals we weten, dat illegaal is. En dat gaat smokkeloog met gebaard gaat. En uh, illegaliteit en uh, hoge prijs. Ja, het wordt nu illegaal, zegt u. En de prijs gaat omhoog. Maar dan zou je zeggen, dan zullen ze het minder gaan gebruiken misschien. Ja, dat is uh, uit praktijk. Als u kijkt, uw collega van u heeft u ook een rapportage gemaakt... vanuit de Scandinavische landen die ook verbod zijn. Daar ook misgebruikten dus... Daar is het verboden en daar wordt het minst gebruikt? Het meeste gebruikt. Het denk. meest? Ja, ook wordt het via smokkel binnen... Ja. Oh, dus dan zou het niet helpen. Dan kan je het beter legaliseren. Uh, eh, ja, dat, dat is heel moeilijk. Ik zou, ik zou, ik zou blij om heel Europese landen te verbieden. Gewoon. Dan, Toch, dan overal in Europa wat... verbieden, ja. zegt u. Ja. Ja. Ben, wat denk jij? Helpt het tegen de overlast? Nou, de overlast in Uithoorn, dat is de plek waar al het kat binnenkomt. Daar staan al die mannen met auto's uit heel Europa te toeteren en te schelden... om een doodje met kat te krijgen... Die overlast is voorbij, want die plek dat kan gewoon niet meer. Je kunt niet meer zeven ton kat invoeren, uh, want dat mag gewoon niet meer. Dus, uh, maar de overlast op andere plekken in Nederland... waar nog gewoon kat gebruikt zal worden... Uh, het zou best goed kunnen zijn dat die wat minder wordt, maar dat die, die zal nooit helemaal verdwijnen. Nee, nee. Maar de overlast van die plek, zeg je, die is natuurlijk weg. Want In daar Uithoorn zullen ze heel erg blij zijn. De burgemeester van Uithoorn die zal uh, vandaag een feestje vieren. Want uh, die overlast daar, dat is uh, vanaf vandaag, of vanaf het moment dat het verbod echt ingaat, is het, uh, is het voorbij, ja. zeker. Ja. Dan is er nog iets, het spul is verslavend. Meneer Abdul Wahab, u weet er alles van, want u uh, hebt er een preventieproject over gedaan. Welke problemen kwam u tegen? Ja, dat... Uh... Bij Somalische gewoonte om een kat te gebruiken was vanaf begin jaren 90... om mensen bij elkaar te komen, om gezellig eten, uh, onder genot, genotmiddelen te gebruiken... en een beetje problemen te praten, of trauma oorlog hebben meegemaakt. Maar langzamerhand die is die ding verslaafd geworden. De mensen zijn echt... Maar want ik heb uh, gesproken met mensen, maar ze zien het als verslavend. Dat is ook problematiek. ze, ze erkennen niet dat het probleem zijn. Nee, u zegt nee. Op, op zich, als je dat af en toe een keer gebruikt als genotsmiddel, als je gezellig zit te praten over het verleden of over andere dingen, dan kan, kan dat nog wel. Maar als je het vaak gebruikt, dan raak je echt verslaafd. Precies, dus echt de, uh, meeste mensen die gebruiken, zijn echt verslaafd. Ja, en heeft u het idee dat het verbod helpt om dat op te lossen? Nee, want uh, ja, mensen die zijn laatste. Uh, 10 of 20 jaar hebben gebruikt. Euh, hebben, hebben, ja, hoe kan je nou mensen helpen? Er is, er is geen helemaal nazorg te bieden. En laat staan nazorg. hebben ook nooit contact gehad met de afvliegcentrum of Nee, Gewoon stoppen is geen oplossing, zegt Go u? Gewoon stoppen is ge geen oplossing. Dus want er moet nazorg kan... komen voor de mensen die nu verslaafd zijn? Precies. Daarnaast euh, ja, professionele. Euh, ze hebben helemaal geen kennis aanwezig bij katgebruik. En, euh, ze kennen ook niet... In, uh, ja. Dat is ook heel problematiek. Ja, in de meeste ja. Europese landen is Kat al lang verboden. En dus wordt er volop gesmokkeld naar Duitsland en Scandinavië. was een vrouw die stapt uit. En toen zei ik tegen, hallo, kom uit Holland, zei ik. En uh, zei dat ik de weg naar Oslo niet wist. Toen ging ze ons een beetje zo wijzen. Maar ze had al haar aan Want ze zat al echt te kijken naar, naar die auto, en de man. En uh, toen reden we nog een stukje door, net een kwartiertje. Toen werden we aangehouden, precies op de snelweg. We werden we aan de kant gezet. Moest die man uitstappen en de deur open doen. Wat ze vroegen aan hem van wat heb je achter? Ja, niks. Niks. Het is niet mijn busje. En ik was echt opgelopen, want ik zag die sirene achter ons zijn. en ik belde die Somalische vriendje van me op. En ik zei daar hem, ik zeg: het is klaar, ik kom naar huis. En eerste wat hij zei van ja, je zegt niks. Want ik weet waar je zus woont. Denk daar maar aan. Geen namen noemen. En ik word uit de auto getrokken, ik word op de vangrail gegooid, handboeien omgedaan. Toen dacht ik af van hè, ik denk, waarom doet ze dat nou weer? Ik denk, wat is dat nou? Toen zei ze tegen mij, ja, drugs, drugs. En toen zei ik, huh? Nee hoor, plantjes, zei ik. Heel droog. Ja, heel stom eigenlijk. Toen zei ze ook, nou, kat, zei ze. Ja, dit, wat je net hoorde, dat was uh, Ingrid, een Nederlands meisje uit Amersfoort. Uh, die werd geronseld om, om kat te smokkelen naar Scandinavië. Uh, en, en ze werd geronseld omdat Somaliërs niet al het kat zelf smokkelen Want uh, dat valt nogal op, twee Somaliërs in een busje die uh, van uh, Denemarken naar Zweden de brug oversteken. Dus daar vragen ze Nederlanders voor, onder dit meisje. Uh, met als gevolg dat die soms naïef daarin stinken. Uh, in dit geval van dit meisje, zij landde in de cel en heeft uiteindelijk anderhalf maand in een uh, Noorse cel gezeten. Uh, en in de afgelopen jaren hebben er tientallen Nederlanders vastgezeten in, in Scandinavië. omdat ze uh, kat smokkelden ja. richting, richting Scandinavië. Ja. wordt ongetwijfeld veel geld mee verdiend. Waar gaat het geld heen? Ja, klopt. De, de, de, de, de, er wordt geschat dat er tientallen miljoenen uh, mee verdiend worden uh, in Nederland. Maar het geld blijft niet in Nederland. Dus niemand weet eigenlijk waar het geld heen gaat. Um, en om dat uit te zoeken ben ik naar Zweden gegaan, waar ik in contact ben gekomen met verschillende smokkelaars. Uh, en enkele van die smokkelaars hebben mij verteld uh, waar dat, uh, dat, dat geld heen is gegaan. De build, I don't know. Weet, weet ik veel. Ze bouwen er huizen van in Somalië, sponsoren Al-Shabaab. Al Ze doen verschillende dingen. Are they involved in Al-Shabaab? Are they involved, in yeah. ja, in Al-Shabaab. Volgens Apti gaat er dus geld dat met de smokkel wordt verdiend naar Al-Shabaab in Somalië omdat hij slechts een smokkelaar was, een loopjongen van Somalische handelaren... heeft hij weinig gedetailleerde informatie. Tot mijn verrassing lukt het mijn Zweedse contactpersoon... om nog een katsmokkelaar te traceren: Hassan, die een soortgelijk verhaal schijnt te hebben. Ik werkte voor een man die leiding gaf aan smokkelaars. Als hij het geld binnenkreeg stuurde hij het door via een islamitisch banksysteem. Het geld verstuurde ik naar Al-Shabaab in Somalië. Want Al-Shabaab heeft geld nodig om de soldaten te betalen die voor hen werken. Mijn baas hield een deel van het geld als commissie. Het is genoeg geld om een goed leven van te leven. Zeven jaar lang was ik zijn rechterhand, totdat ik persoonlijke problemen kreeg en gepakt werd voor smokkel. went was no, this is enough for me for kind of life. I don't want to live anymore for that kind of life. Ja, terroristen verdienen dus aan de uh, kat. Stop dat, denk je, Ben, als de kat straks verboden is? Of wordt dat juist een uh, winstgevende tak? Nee, dat is heel lastig om te zeggen. Kat in Nederland zal in ieder geval een stuk duurder worden. Dus je zult er nog steeds veel geld aan kunnen verdienen. Maar wat natuurlijk zo is: de betrokkenheid van Nederland als doorvoerhaven, die zal verdwijnen. Dus die 7 ton, uh, of, of die, die 25 ton die hier per week binnenkomt, dat zal niet langer mogelijk zijn. Er is nog één ander land waar kat wordt ingevoerd, kan worden ingevoerd. Dat is Groot-Brittannië. Dus alles zal voortaan via Londen lopen. Dus dat betekent dat er smokkelstromen van Londen over heel Scandinavië, Europa en dus ook Noord-Amerika zal gaan. Ja, maar dat zal dan, via dan Nederland. misschien ook niet meer zo lang duren. Dan zullen ze maar daar ja, ook wel als, denken. Als de Britten dus ermee zullen stoppen, dan is het probleem definitief opgelost in, in, in Europa. Nou ja, en zolang van de, dat de smokkel niet, niet lijkt me. Jawel, want je kunt het niet smokkelen... anders dan dat, het met, uh, grote, dan, dan dat je het met de vliegtuig hierheen moet uh, brengen. In grote getalen. Stiekem oh, smokkelen kan bijna niet. Nee, omdat het moet binnen drie dagen. Zeg maar, het, moet, het moet vers op de plek komen okay. waar je het, waar je het, het consumeert. En dat kan alleen maar per vliegtuig. Je kunt niet een een boottocht van, van, van anderhalf week van uh, Afrika hierheen... Uh, en ongezien via een vliegtuig, dat gaat niet lukken. Nou ja, zeven ton kat in, uh, in, in koffer stoppen, dat is, een, dat, is een, uh, dat, is, dat is een klus. Dat is een, dat is een klus, ja. ja dus, meneer dus Abdul-Wahad, de... Abdul, is het belangrijk dat Engeland of Groot-Brittannië ook zegt we stoppen hiermee? Ja, het is heel belangrijk uh, om, om te stoppen gewoon. Ik denk ook dat uh, ja, groot brittannië niet zo snel stopzetten, omdat ook uh, landbouw vanuit Kenia daar heel belangrijk rechten. En dat, dat ook wordt gekeken is. Oké, okay, u zegt dat ze het dus niet zo snel doen. Nee, ik denk niet dat ze het zo snel doen. Want er zijn onze collega's in, in, in Engeland hebben zoveel uh, uh, vragen aangesteld aan de aan, uh, aan, aan overheid daar om te stoppen. Maar ze hebben er natuurlijk niet, niet, niet gedaan. Ge ge kan je het ook zelf kweken? Nee. Dat kan niet. Het moet echt uit Kenia komen. Het moet echt uit Kenia komen. Nou, U bent blij met deze stap. Wat gaat u zelf verder doen... om de problemen in die gemeenschap op te lossen, de Somalische gemeenschap? Ja, we proberen gewoon om mensen die verslaafd waren... en jarenlang verslaafd zijn... Op de mensen komen, want voorheen hadden ze geen sociale contacten, ze hadden kathuis en nu is ze komen ze gewoon iso isolatie terecht. Ja, en daar moet echt wel een en programma daar moet opgezet worden. Een programma opgezet worden, zodat ja, anders gaan ze gewoon echt andere dingen zoeken en het ja, probleem wordt groter gewoon. En over een tijdje bent u werkloos als dus alles goed gaat? Nee, nee, nee, nee, ik doe veel andere dingen Oh, Ik doe toch heel veel andere dingen? Die, die projecten van Kat zijn al lang verlopen, dus ik doe altijd. Uh, van alles tegelijk? Van alles tegelijk. Hoor. Goed, hartelijk dank. Gaan Ahmed door. Abdul Wahab, Somaliër en collega Ben Meinetma. Smile, without a reason why Love, as if you were a child Smile, no matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful I'll wave of tears Light that slowly disappears Wait before you close the curtain There's still another game to play And life is beautiful that way There's still another game to play And life is beautiful that way met Beautiful Deadway. Wie schilt er vandaag ons appeltje? vandaag, Anthony Fountain. Anthony, je wilt het hebben over jouw vroegere basisschool. Wat was ja. er met jouw vroegere basisschool? Nou, met kerst uh, was ik uh, in ons dorp Heerde en uh, ik reed daar een beetje rond en ik zag overal hele grote uitgesneden houten blauwe koeien staan uh, met de statement, de Horsthoek uh, uit de Horsthoek echt niet. En ik, dat was de naam van mijn basisschool, dus ik vroeg me af wat is daar aan de hand. Uh, nou blijkt dat er in de gemeente Heerde plannen zijn om eigenlijk alle scholen samen te voegen tot één brede school en uh, waaronder dus de school waar ik heb gezeten. Nou, dat zit een heel end uit het dorp. Uh, de ouders willen eigenlijk niet dat die samengevoegd wordt in de brede school. De schoolraad wil niet dat die samengevoegd wordt in de brede school. Sterker nog, het hele dorp wil dat niet. Uh, een derde van het dorp heeft onlangs een petitie ondertekend. Voor jongens, doe dat nou niet. Um, maar uh, net voor kerst is er dus weer een uh, gemeenteraad uh, uh, geweest. En die hebben besloten van... die ook die moet en zal in die, die brede school meegaan. Die de mee naam gaan. van de school en Zo die moet dus in die brede school opgaan. Ja. En de wethouder van Heerde, dat is Anton Westerkamp. En die is aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Westerkamp. Goedemiddag mevrouw. U bent verantwoordelijk hiervoor, hè? Ik ben, uh, daar, mede, ja, zeggen. Ik ben daar mede verantwoordelijk voor. Ik uh, ben wethouder, ik ben uh, inderdaad belast met het uh, accommodatiebeleid. Ik heb ook nog een collega-wethouder collega -wethouder die over het uh, onderwijsbeleid gaat. Maar ik ben inderdaad uh, verantwoordelijk voor de accommodaties hier in onze gemeente. Ja. Anthony. Ja, en, en, en, en, want ik heb naar, naar aanleiding hiervan ben ik even een paar mensen gaan bellen. Het is niet een groot dorp zoals u weet. Dus uh, dan ben je al snel uh, bij de mensen die hier wat meningen over hebben. En die zeggen allemaal van, ja, meneer Westerkamp, u bent de wethouder die hierover gaat. Waarom luistert u nou eigenlijk niet naar het bezwaar wat er vanuit de school, vanuit de leraren, vanuit allerlei experts, vanuit de gemeente is? Van, jongens, doe dat nou niet. Ja, denk ik. Misschien mag ik even een korte toelichting geven over een stukje geschiedenis. Kort. Ja, oké, okay, kort. Ja, nee, maar ik, ik hoor meneer Fountain zeggen dat alle scholen worden samengevoegd. Het is zo dat Kernheerde, uh, inclusief de Horsthoek, kent acht kleine scholen. En de bedoeling is dat van die acht kleine scholen dus twee brede scholen gemaakt worden. Okay. Nou, Voor de ene brede school ligt het fundament inmiddels. En voor de tweede brede school, en daar hebben we het over, uh, daar is ook de school bij betrokken. Maar uh, daar is een hele, laten uh, we zo zeggen, we hebben met het onderwijsveld en, en de gemeente zijn wij al tien jaar in discussie en een aantal jaren geleden hebben wij een gezamenlijke visie op de brede school uh, vastgesteld, dus in overleg met het onderwijsveld en op basis daarvan uh, zijn de vervolgbesluiten genomen. U, u zegt het, het brede onderwijsveld. Ik neem aan dat u daarmee bedoelt dat de school daar ook een onderdeel van was, de Horsthoek in dit geval. Um, de stichting Pro, hè? De Pro is verantwoordelijk ja, voor is, de Horsthoek. Dat is de overkoepelende stichting die een aantal van die scholen in zich hebben. En die stichting die zegt, nou, we zijn er eigenlijk voor dat een aantal van onze scholen meedoen hieraan, maar wij zijn er eigenlijk tegen dat de Horsthoek hierin meegaat. Dus ook het schoolbestuur zegt van, jongens, doe dit nou niet. Er zijn allerlei redenen om dat niet te doen. En toch lijkt het... Uh, uh, dat, dat er vanuit de gemeente gewoon gezegd wordt, en we doen het toch. En dat komt omdat de gemeente de eigenaar is van die scholen... en zegt van, wij besluiten waar jullie gaan zitten. Dat lijkt mij niet helemaal juist. Zeker niet als je gaat kijken van, jongens, die grootschaligheid... ik woon nu zelf in een grote stad in Amsterdam... en hele grote scholen is niet per definitie goed voor de ontwikkeling van elk kind. Dat is ook een van de bezwaren die die ouders hebben. Maar ze zeggen ook van, jongens, laat ons hier nou op inspreken. Meneer Westerkamp? Ja, nee, maar ik, ik, even. Dat, dat klopt hè. De Stichting Pro heeft in eerste instantie gezegd, wij gaan met u mee. Maar u moet even het proces ook een beetje uh, volgen. Kijk, maar wat uh, zeggen ze nu dan? Nou, de Stichting Pro heeft een aantal jaren geleden hebben wij met de Stichting Pro en met de, met, de, uh, laatst, met de directies van de bijzondere basisschool aan tafel gezeten. En toen hebben wij een afspraak gemaakt met de Stichting Pro. Wij gaan die koers volgen. Dus dat gaat om de MFA Oost. En daar hebben wij als volwassen mensen met elkaar aan tafel gezeten. Mm -hmm. Kijk, Pro zegt nu. He, om financiële redenen willen wij dus nu niet meer meedoen met uh, de Horsthoekschool. Nou, ze uh, zeggen ook dat het om inhoudelijke redenen is. En niet alleen ja, de financiële dat... redenen. Ik, ja, ik, ik dat heb dat rapport nu... toevallig gisteren uh, ja, onder ja, ogen dat... gezien. Nee, maar dat wordt nu toegevoegd. Ik, bedoel, ik, ik, heb ook, ik geef ook aan, we hebben met elkaar een afspraak gemaakt. Ja, en u begrijpt natuurlijk wel, als wij als volwassen mensen met elkaar een afspraak maken, dat we daar ook aan gehouden zijn. Ja. Want de bijzondere basisscholen, die hebben ook op basis van die afspraak die wij een aantal jaren geleden met elkaar gemaakt hebben, wel een fusie ja. ingezet. Even over over ja. de kleine of grootschaligheid van het onderwijs. Want er, er wordt juist landelijk nu, uh, meneer uh, uh, Westerkamp, gezegd... ja, al die, al die fusies van die scholen, dat is helemaal niet goed voor het onderwijs. Gaat u niet met een oude trend mee eigenlijk in Heerde? Nou, nee, wij, wij dwingen nog geen fusie af. We hebben gezegd, wij gaan met de scholen onder één dak. Dat is wat anders dan fusie. We hebben in zegt... onze gemeente met krimp te maken. En dat betekent dus, als je daarnaar kijkt, ook even naar de langere termijn. Ik bedoel, voor de korte termijn begrijp ik die discussie wel. En ik begrijp ook heel goed wat de ouders uh, gezegd hebben. Maar ik moet ook even als gemeentebestuurder naar de langere termijn kijken. En dat doet onze gemeenteraad ook. Bij krimp heb je te maken met minder, kind, met minder kinderen, dus ook minder leerkrachten. Dat betekent dat de kennis verloren gaat. En toch is die school verdriedubbeld in de tijd ziek erop zat. En worden er allerlei woonwijken in de buurt gebouwd. En lijkt het alsof er meer en meer kinderen komen. Maar u zegt, er zijn nog geen plannen voor fusie. Dat, dat, dat vind ik niet heel veel uh, goeds voorspellen. Maar daarnaast is het zo dat vier scholen die nu in die samenvoeging zitten, die zijn al aan het fuseren. Dus, dus ik denk dat dat wel heel snel heel voorbarige conclusies trekken is op een trend die nu al, ook nee. in Heerde. En ik, ik, ik lees inspraken van ouders die hun kinderen er nu op hebben zitten, die bewust terug naar het platteland ja. zijn verhuisd om hun kinderen op school te zetten. Meneer Westkant, ik, kunt u garanderen dat het niet op een fusie uit gaat draaien? Nee, uh, die garantie kan weet. ik niet geven. Dat is, oh. dat is aan Pro. Pro heeft, laat zo zeggen, dat zelf in de hand. En als zij in, in, dat onder één dak, hè, dat gaat om twee openbare basisscholen... waarvan één in de wijk, uh, laat zo zeggen, ook laat zo bijna onder de op opheffingsnorm komt. Dus ik bedoel, dat, dat is ook een zaak voor diezelfde stichting. Maar ik wil even wel aangeven... Uh, dat Pro hiervoor gekozen heeft. En ik kan toch niet, als ik een afspraak met elkaar maak... waarvan een andere uh, een christelijke schoolvereniging zegt... nou, wij gaan dan op basis van de afspraak die we gemaakt hebben een fusie met elkaar aan, dan kan ik nu niet gaan zeggen... van nou, uh, we het feit in inzicht van Pro... en wij gaan het nu maar anders maar dat doen. Maar dat zijn twee hele verschillende argumenten. Het ene moment, ja. dan, dan is het de, de, de mening van, pro, van de stichting... die zeg maar over die scholen heen staat... die schrijft u tezijde, zegt u, daar hebben we vroeger een beslissing over gemaakt. En op andere punten zegt u, nee, nou, hey, dat is aan die scholen, dat is... Het is steeds schermen achter een nee, bepaalde nee, discussie. Maar bent u het wel met me eens dat zowel de school als het schoolbestuur, als de leerkrachten, als de leerlingen, als de ouders, als het dorp zeggen: doe dit nou niet? Bent u dat, nee. dat met me eens? Ja, de Stichting Pro heeft aangegeven: van nou, wij hebben nu een, een ander inzicht gekregen. Maar ik, ik heb natuurlijk ook te maken met ons coalitieakkoord. We hebben een afspraak met elkaar. In de verkiezingsprogramma is het ook opgenomen. Dus ik bedoel, dus de het is, reden het is, waarom die scholen. Het is niet, laat zo zeggen, iets nieuws. Wij hebben uh, voor de, voor in het verleden met elkaar afspraken gemaakt. Op basis van die afspraken hebben wij een lijn ingezet. En voor de langere termijn zijn wij ervan overtuigd... dat dit de beste oplossing is. Dus het is een u... politieke keuze om die scholen... eigenlijk met elkaar samen te laten gaan. Waarbij nee. u eigenlijk de, de, de stem van uw dorp... een derde van de kiesgerechten, de mensen in Heerde hebben gezegd... doe dit nou niet. Um, en u zegt, ja, maar dat hebben we in het, in het coalitieakkoord besproken. Terwijl eigenlijk iedereen, inclusief onderwijs speciaal, zeggen, jongens, dit moet je niet willen. En uh, sterker nog, nou, het is ook nog eens een keertje zo dat de ouders niet eens met u rechtstreeks contact kunnen hebben, omdat er vanuit uh, het college wordt gezegd wij praten alleen maar met schoolbesturen. Dus de ouders zelf die hebben niet eens een officiële inspraakmogelijkheid op dit punt. Jawel, de daar hebben er gesproken. En ik ben op school geweest, dus ik bedoel, het is niet zo dat wij niet in gesprek gaan met de medezeggenschapsraad. Ik ben daar ook uh, eind vorig jaar op school geweest, dus dat klopt niet helemaal wat u daar stelt. Maar ik sprak gisteravond maar... met een medezeggenschapsraadlid die zegt uh, ja, we kunnen wel wat zeggen, maar we krijgen nooit een respons. En zij willen heel graag met u hierover in ja. gesprek. Meneer Westerkamp, gaat u nog opnieuw met ze in gesprek? Nee, want heeft op, de raad heeft in december een besluit genomen. De raad heeft aangegeven dat deze vijf scholen een onderdeel moeten uitmaken van heer de Oost. Goed, dus helder, Antonie. Ja, ik vind het eigenlijk idioot. Ik vind het idioot dat je, je bent zo. Ik ben niet dus erg overtuigd. Dat ik begrijp. ben helemaal niet overtuigd. Okay. Iedereen zegt we moeten het niet doen en er is een wethouder die zegt we doen het wel. Nee, oh, nee, nee. We nee gaan... dat... de wethouder zegt het niet. De gemeenteraad en ik, ik, het is natuurlijk als u het een beetje begrijpt hoe dat werkt, de politiek. Ja. Dan zetten wij als college hier om, ja. om zaken voor dat te bereiden. Heeft, dat heeft u alweer uitgelegd. Dus meneer u heeft Westerkamp. de voorbereidingen nee, gedaan. Anthony, we laten het hierbij hartelijk ja. dank. Anton Westerkamp, wethouder van de gemeente Heerde, en Anthony Fountain voor het schillen van dit appeltje. Dit is de dag, zit daarop voor vandaag. Radio 1 gaat zo door met Villa VPRO. Uh, Tessel, Blok en G. Jochems. Goedemiddag, Ger. Hallo Wat gaan Pijs. jullie doen? Ja, nou, als je leidt aan digitale verslaving, dan is er sinds deze maand redding voor je. Yes. Op Sint-Vincent in de Caribiërden. Daar kun je namelijk onder paradijselijke omstandigheden <laughs> oh. afkikken... van wangmatig e-mailen en sms. Ik weet niet of je er last van hebt. Mm. Ik, ik godzijdank niet. Uh, internet. Ondernemer en ervaringsdeskundige Danny Mekic hierover. En dan hebben we reacties op Nochten al Je weet wel, de directeur van ja. het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Die volgens het Hof in Den Haag onterecht is geschorst. Ze zou een te hoog salaris hebben en de sfeer uh, zou uh, door haar verziekt worden. Daarom is ze geschorst. Maar daar zegt het Hof van: dat mag niet. Daarover straks meer. Nu eerst het NOS-journaal met Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Er komt een keurmerk voor ZZP'ers in de bouw. Dat keurmerk waarborgt het vakmanschap van kleine zelfstandigen... zoals bouwvakkers, behangers en meubelmakers. Ook biedt het garanties aan de klant. Uit onderzoek van FNV Zelfstandige Bouw bleek dat zowel klanten als ZZP'ers... behoefte hebben aan garanties. De Nederlandse bioscopen hebben het beste jaar gehad sinds 1978. Vorig jaar zijn meer dan 30 miljoen kaartjes verkocht. Zo'n 2 miljoen meer dan in 2010. Volgens de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie komt dat onder meer door de opkomst van 3D-films en het succes van de Nederlandse film. Het autobedrijf Hessing is failliet verklaard. Het importeerde luxe merken als Bentley, Lamborghini en Rolls Royce. Het bedrijf langs de A2 bij Utrecht is direct gesloten. Er was al beslag gelegd op de showroom met limousines en sportwagens. En een advertentie voor anti-rimpelcrème van cosmetica-bedrijf Vichy is misleidend. Het heeft de reclamecodecommissie bepaald. In de advertentie beweert Vichy dat de gezichtcrème een langdurig liftend effect heeft. Volgens de commissie heeft Vichy niet aannemelijk gemaakt dat het product echt werkt. Dat zijn de hoofdpunten op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Een aanreding is er geweest op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Marhezen en Alfred Vogelzwart staat 2 kilometer. De linkerrijsschok is daar dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u op deze zender. Met na vier uur veel politiek in ons eigen vragenuurtje. En dan vooral over het leiderschap van het CDA. Inmiddels weten we namelijk wel wie dat allemaal niet gaat worden. Maar wie dan wel? Nou, daar krijgt gewoon het antwoord op. Of Hulsebos. Dan maar weer. Hulsebos. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Algenend? Hulsebos of Algenend? Het wordt Algenend, Hé, Algenend! Liefhebbers van de Elfstedentocht, blijf luisteren. We hebben heel heet nieuws over de toekomst van dit schaatsfestijn in de vrolijke wetenschap. En straks de laatste reacties op het nieuws dat norten Albuirak, u hoorde het al eerder op de middag, de op non-actief gezette directeur van het Centraal Orgaan Asielzoekers, van de rechter weer aan de slag mag. En wilt u reageren, doe dat dan via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De van nieuwe digitale verslaving. Ja, dit gaat over die digitale verslaving op uh, <tie> het Caribische eiland St. Vincent. Want wilt u van die verslaving af, wilt weg met het neurotisch sms'en... neurotisch e-mailen, dan is er sinds kort goed nieuws. Want vanaf deze maand kunt u ontgiftingskuur ondergaan... op het Caribische eiland St. Vincent. U moet er natuurlijk wel uw telefoon, laptop en tablets... whatever that may be, bij het begin van de kuur inleveren. Het hotel heeft natuurlijk ook geen televisie- of internetaansluiting. Het is echt cold turkey. Volgens de aanbieder van de kuur is bijna... Dat de helft van alle mensen technologisch zo overspannen, dat ze, een mailtje, dat ze geen mailtje of sms ongezien kunnen laten passeren. Ze voelen een constante noodzaak om berichtjes en website voortdurend te checken. Internet-specialist en ondernemer Danny Meekits. Hij ziet een gast in de, in de studio. Jij herkent dit? Nou, dit is natuurlijk een ongelooflijk groot probleem aan het worden... in onze samenleving. Zeker voor de jongere generaties die nu opgroeien... die niet beter weten dan dat je een apparaat hebt... waarmee je de hele tijd verbonden bent met iedereen. Ja. En als het maar even uitkomt, trilt dat ding... of gaat er een, een, een lampje knipperen of mm -hmm. maakt die geluid. En dat trekt je aandacht. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat voor die groep in de toekomst... maar zeker ook voor de wat ouderen die vanwege hun werk... bijvoorbeeld altijd verbonden moeten zijn met het bedrijf... of met hun mail of wat dan ook... soms heerlijk kan zijn om gewoon even een tijdje helemaal losgewerkt te worden van al die digitale ja. apparatuur. Als je nou wat ik wel eens een keer heb gehad, dan rij je naar het werk... en dan kom je halverwege erachter dat je je telefoon vergeten bent. En dan ontstaat er een soort van lichte paniek van... er uh, gaat nu allemaal onheil gebeuren en je denkt helemaal niet na... je gaat gewoon naar huis ja. om ja. dat ding op te halen. Is dat het begin? Nou ja, kijk, je zei net uh, dat je er gelukkig geen last van had... Nee, maar als dit is wat je beschrijft... dan ja, is het, dan het ik... begin van ja, de verslaving. Nou ja, dat, dat bedacht ik me nu pas eventjes. Ja, nou ja, ik denk dat je dan wel een beetje op moet gaan passen. Kijk, zo'n ja. telefoon moet in dienst staan van je leven... Moet in in dienst staan van wat je doet. Maar het moet zeker wonen. niet iets zijn waar je afhankelijk van bent. Kijk, wat ik zelf doe, want ik weet nog wel toen nee, Ik wilde dus 2000... even weten hoe het jou, want jij zegt ik herken het. Heb je er tegenaan gezeten of was nou, jou al over de grens? Nou, toen ik in 2002 begon met ondernemen, toen was ik 15, ik ben internetondernemer, althans zo ben ik begonnen. Mm -hmm. En ik wist dus niet beter dan dat ik die apparatuur nodig had voor mijn werk. En op een gegeven moment merkte ik van hé, hey, altijd als ik aan het nadenken ben of aan het werk ben, dan werk ik met die apparaten. En zo wil ik niet zijn. Daar begon mm. het met mij mee. Ik wil niet een mens zijn, verbonden de hele tijd met die apparatuur. Dus wat ik ik deed, is gewoon af en toe expres die telefoon thuis laten. Want ik had dat gevoel ook. Toen dacht ik, nou, als ik gewoon één keer per week een dag mijn telefoon niet meeneem... Wat gebeurt er dan? Nou, En dan kun je dus niks. ontdekken dat er helemaal niks gebeurt. Maar ook niet als, we voor, als een internetondernemer. Dan kan ik nou, me voorstellen dat je zegt... die moet ik 24 uur per dag bij me hebben. Alleen als ik met vakantie ga niet. Ja, maar kijk, als je kijkt naar wat ondernemers en ZZP'ers... bijvoorbeeld vandaag de dag doen... eigenlijk is iedereen internetondernemer aan het worden. Ook hier bij de radio. Research wordt gedaan op internet. Er komen e-mails binnen. Net werd een internetadres genoemd via vpro.nl... waar reacties op binnen kunnen komen. Dus eigenlijk is iedereen internetondernemer geworden. En ik ben nog niemand tegengekomen die echt daar hard in de problemen is gekomen... doordat hij even niet bereikbaar is. Ja. Sterker nog, ik denk dat onze samenleving eraan toe is... dat mensen mails langzamer beantwoorden... dat telefoons niet altijd overgaan. En wat ik verwacht, is dat in de toekomst... wij zelf kunnen bepalen wanneer we op welke manier bereikbaar willen zijn. Nu mm -hmm. is het zo, ik bel jou en dan moet je opnemen als ik bel... Terwijl hoe mooi is het dat je in kunt stellen wanneer jij voor wie telefonisch bereikbaar bent? Maar waarom zeg jij dat nu? Dat is toch helemaal niet zo? Waarom zou ik op moeten nemen? Nou ja, dat is toch een beetje wat heel de veel moores, mensen hebben. Ja. Sterker nog, het mooiste voorbeeld vind ik nog zo'n klein winkeltje. Een kledingwinkel. En dan sta je daar in de rij met je kleren en zo. En die mevrouw wil dan gaan afrekenen. En dan, opeens gaat de telefoon en dan stopt ze met het afrekenen. Want ja, die telefoon krijgt dan voorrang. Ja, ja, ja. Maar dat was in winkels altijd al zo hoor. Dat, had niks, dat heeft volgens mij niks met, die, met de dingen te maken, met mobiele telefoons. Dat is nee, gewoon maar dat dat is dus wel iets dwingend. Wat, ja, maar dat is dus nu wel wat bij iedereen gebeurt. Vroeger ja. had je dat alleen in de winkels. Maar nu zie je dat mensen gesprekken die ze in real life, zeg maar, offline hebben, afkappen. Ja. Omdat dat ding begint te maar trillen. Nu even dit ding daar op dat eiland. Ja. Hè? Want waar, wanneer is het een verslaving? Ik kan me voorstellen als je aan het werk bent dat je altijd bereikbaar bent en wilt zijn. Ja. Ik kan me niet voorstellen, maar mensen doen dat. Ben je verslaafd als je met vakantie gaat, twee of drie weken... en ook al die apparatuur bij je hebt en overal wifi-aansluitingen... en palen zoekt via wie en welke je maar contact ja. kan hebben? Nou, volgens mij is iets pas een verslaving als je daar nadelige gevolgen van ondervindt. En aangezien dit niet iets is waardoor je lichamelijk opeens klachten gaat vertonen, althans, dat is een harde vraag... maar de meeste mensen zullen dit vooral ervaren als psychische druk... denk ja. ik dat je je vooral zelf af moet vragen of het voor jou een verslaving is. En mensen die denken, ja, al zou ik willen, ik kan mijn telefoon... of het Tablet niet weglaten. Ja, dan zou ik het vooral wel gaan doen. Of maar proberen. voor mensen die geen geld hebben om helemaal naar Cape St. Vin vincent of Sint-Vincent te gaan in de Cariben heb ik je net al een tip horen geven. Gewoon dwing je ertoe om één dag in de week dat ding thuis te laten. Die, ja. dat, die mo mobiele telefoon. Ah, of ja, die of begin met hem gewoon af en toe uit te zetten. Dat is ook heerlijk, hoor. Dat je gewoon dat ding even uitzet. Dat hij geen signalen afgeeft. Ja. Hebben we hebben ook steeds meer apps erop. Hè. Iedereen zit natuurlijk op Twitter en Facebook. Maar dan tegenwoordig... ben je weer bang als je hem aanzet... met wat voor ellende die volgelopen is. Ja, maar dan moet je misschien de mensen die je normaal gesproken... sms'jes sturen waar ellende in staat... vragen dat niet meer te doen. Kijk, ja. volgens... En moet je afspraken met werkgevers maken... dat je inderdaad niet 24 uur per dag ook voor hen bereikbaar bent? Want dat ja. is ook, hè, mensen... Ja, oh ja, ja in de werktijd ja. ja. Nou ja, dat is wel slim om dat daarover te hebben. Maar je hebt niet de verplichting in principe om 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Dat kan een werkgever met je afspreken. Dan zou ik wel extra betaald worden als, ik, als mij dat zou overkomen. Vroeger had je die piepers. Eh, en daar werd een extra vergoeding oh ja. voor ingesteld. Dus in dat opzicht is het ook niet nieuw. Maar ik zou daar goede afspraken over maken. En probeer vooral dat apparaat te zien als een onderdeeltje van je leven. En het niet een te grote rol te laten spelen. En worden net in het nieuws iets over de bioscopen die weer eh, beter bezocht worden. Nou, daar moet je telefoon ook gewoon uit. Dus, ja. uh, en daar hebben mensen ook geen moeite mee. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand halverwege de film opstaat... en die, die zaal uitrent omdat hij ja. dat telefoontje op moet nemen. Dat zouden we gewoon wat vaker moeten doen. Precies, gewoon rustig blijven nadenken. Danny nou ja. Mekits, dank je wel. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land.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 Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. In onze nieuwe rubriek Metropolis Radio zijn verslaggevers van over de hele wereld op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe ver kun je gaan in het belachelijk maken van je eigen leiders? Welke grappen kunnen wel en welke zeker niet? Gisteren hoorden we de Limburgse cabaretier, cabaretier Jack Vinders, die politici graag onder vuur neemt, maar nu zichzelf ook moet aanpakken. Hij is namelijk sinds een jaar lid van de gemeenteraad van Kerkraden. En dan zit de vrouw van de wethouder die zit in de zaal... en die gaat dan meteen naar haar man en zegt van... wat dacht je wat die Vinders vertelde in het theater? Die bevuilt zijn eigen nest, die zit in de politiek... en die gaat gewoon vertellen uh, dat hij zijn mond moet houden. Dat kan toch niet, dat kan toch niet? Maar in Nederland kan dat dus wel. Kan je bijna alles zeggen over politici. Maar de ophef over een blote koningin Beatrix in de wereld draait door... toont wel aan dat je met blauw bloed voorzichtiger moet zijn. En daar weten ze in Spanje alles van. De kiosk van Margarita, ergens in Barcelona, er vol kranten en tijdschriften. En één daarvan is natuurlijk El Jueves. want die ontbreekt in geen enkele kiosk in Spanje. El Jueves is een bijzonder blad, en een blad zoals we dat in Nederland eigenlijk niet kennen. Het is een satirisch stripweekblad, elke week zo'n half miljoen lezers. En elke week twintig pagina's over de actualiteit uit binnen- en buitenland. Er worden grappen gemaakt en parodieën op, over machthebbers en beroemdheden. En ook bijvoorbeeld de kerk en het Spaanse koningshuis, die worden niet ontzien. Nou, niet iedereen is er altijd even blij mee. En een tijdje terug heeft de rechter zelfs de hele oplage van El Gwebis uit de schappen laten halen. Uit de kiosken laten verwijderen. Margarita, wat gebeurde er? Pues nada, de la distribuidora. que die dan jueves. De distributeur die belde Margarita op. Je moet de hele oplage verwijderen uit je schappen, want die is verboden. Heb je dat gedaan, Lazetjo? Ah, no, no retirado niemand. La de la vista, Margarita. Ik heb de nummers uit de schappen gehaald, gewacht tot de politie kwam. De politie zag toen geen nummers meer hier en ze heeft vervolgens alle nummers die ze achtergehouden heeft gewoon verkocht. De reden voor die inbeslagname was de voorplaat. Het is een, een slaapkamerscène met uh, Prins Felipe en Prinses Leticia. Uh, ze doen het met elkaar. En er staat als kop boven 2500 euro per kind. En dat was een besluit van de vorige premier Zapatero. En uh, de zogenaamde babycheck 2500 euro per geboren kind. Als een soort van anticrisismaatregel. En wat is nou de grap? Dat uh, Prins Felipe met een grote grijns. Tegen zijn vrouw zegt van heb je het in de gaten als je zwanger raakt. Dan is dit van alle dingen die ik in mijn leven gedaan heb nog hetgene dat het meest in de buurt komt van werken. Um, ja, 2.500 euro per kind. Margarita, wat vind jij van deze voorplat? Kan dit? Kan dit niet? Gaat dit te ver? Is dit leuk? Dat <lacht> hier zo nou, is duidelijk, Margarita vindt het leuk. Maar een heleboel mensen zijn er echt boos over geweest. Hè? Bijvoorbeeld dan die rechter die zei van het is objectief beneden alle pijl. En uh, belediging van de kroon. Margarita, in deze wijk zijn niet veel mensen die zo denken. We zijn niet zo erg uh, monarchistisch. Nou, ik ga even vragen wat de mensen, wat de, je klanten ervan vinden. Vind je dat goed? Mira, pregunta a Kani. No me parece gracioso. No, censurarlo, no. Tantas cosas hacen ahora. Ja, zegt deze mevrouw. Ik vind, ik, vind grappig, maar... <laughs> ik vind het niet grappig, maar. Ik vind het niet grappig, zegt deze mevrouw, maar om dit nou te verbieden, dat gaat ook weer een beetje voor. <laughs> en dan ga ik nu even naar de redactie van El Jueves. Die zit hier toevallig vlakbij. En dan ga ik eens kijken hoe hoofdredacteur Maite Kieleth terugkijkt op deze affaire. Ik denk dat we zeggen dat meer papisten De rechter wilde Rome de paus zijn en het verbod had een aanverrechtseffect. Want via internet was iedereen natuurlijk al lang op de hoogte en bijna de hele oplage was dus al uitverkocht voordat de politie bij de kiosk op de stoep stond om de boel in beslag te nemen. Door het verbod bereikten we juist meer lezers dan ooit. Maar aan de andere kant kregen we van de andere media bijna geen steun. Er is hier veel zelfcensuur als het gaat om het Koningshuis. Porque ellos mismos hay mucha autocensura en los medios respecto a este tema. Pues muy feo. Muy feo. Lelexas. <laughs> hombre, eso está muy feo. <laughs> ya. Yeah. U, ¿u, fe. es... no creen que es muy fácil? No. ¿Viste que es muy fácil? que es bueno que el rey que ha de que es bueno? Sí, me parece perfecto. Yeah. Yeah. Sí, porque Dez está muy falso. mal. Es una mujer que está muy ¿De que el rey te es dejado Sí, por los niños está fatal. Ah, por los niños es ik vind dat het een curiositeit is, zoals elk andere. En dat is het de belangrijkste. Ja, zegt hij. is een, een bijzondere, opmerkelijke voorplaats, zoals uh, zoveel anderen. En uh, ze moeten zich er niet zo druk om maken. Uh, dus je vindt het maar niks dat hij in beslag genomen is? No, Het humor is humor, je moet het op deze manier Humor is humor, en uh, die moet je accepteren. Vrijheid van meningsuiting, Libertad de Expressione. Een bijdrage van Lex Rietman. En wilt u de Spaanse spotprint waar het allemaal over ging zien? Dat kan op onze site www.vpro.nl. En morgen gaan we in Metropolis Radio op zoek naar de lange tenen van de Indonesische president. Minister Gert Leers, dat is een van asielzaken, is hij, dat is een stellig man. En helemaal als het gaat om Noeten al Bayrax zou de sfeer verzieken, te veel geld verdienen en als directeur net weer te veel geld verkwanselen. En dus werd ze bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers op non-actief gesteld. Maar de rechter oordeelde vandaag dat de procedure niet volgens de regels is verlopen. Eerst moet bijvoorbeeld een onderzoek afgewacht worden... wat daar allemaal precies uitkomt, wat er van al de beschuldigingen waard waar is. Uh, vanaf maart mag Al-Bayrak gewoon weer COA gaan leiden. Sietse Fritsma, Tweede Kamerlid voor de PVV, asielwoordvoerder. Goedemiddag, meneer Fritsma. Goedemiddag. Uh, wat moeten we hier nu van maken? Van wat deze rechter nu gedaan heeft... Ja, nou ik ben niet blij met deze uitspraak. Want uh, feit is dat mevrouw Albayrak bijvoorbeeld jarenlang uh, veel te veel heeft verdiend. Ze heeft zichzelf willens en wetens een veel hoger inkomen toegeëigend dan de Balkan en de norm toestaat. Daar is geen discussie ja, over. Daar is geen discussie over, nee. Dat, uh, dat is eerder ook al door de minister uh, aan de Kamer. Uh, duidelijk gemaakt. Mevrouw al heeft ongeveer 273.000 uh, euro verdiend. Dat is bijna een ton meer dan de balken en de norm. Uh, voorschrijft, ja, en, en dat is natuurlijk diefstal van de belastingbetaler. Maar meneer Fritsma, mag... als ik u heel ja. even mag onderbreken... dat is uh, wat u daar zegt, hè? Dat, uh, dat waren de redenen waarom ze in opspraak kwam. Daar is ook onderzoek naar. Nou heeft de rechter zich daar ook helemaal niet over uitgesproken. Hij heeft alleen gezegd, uh, hoe vervelend dat misschien ook is... er is gewoon een, uh, een, een procedurefout gemaakt. Klopt. Arbeidsrechtelijk had dit niet gemogen. Dat is eigenlijk het enige wat hij gezegd heeft. Ja, dus ik dat, dat is ook zo. Ik heb de uitspraak van de rechter gelezen en het is uh, met name procedureel van aard uh, waar die uitspraak op gebaseerd is. Nou ja, en dan en dan moet je daarop inhaken door uh, ofwel die bezwaren van de rechter weg te nemen door dit keer een zorgvuldiger ontslagprocedure. Uh, op te zetten. Of uh, je moet uh, kijken naar uh, andere gronden op grond, van een, uh, op grond waarvan een ontslag wel hard gemaakt kan worden. Of even uh, afwachten de, de, wat het onderzoek oplevert naar al die beschuldigingen over haar. Ook dat. Maar een, een paar dingen staan al als een paal boven water. Hoor. Mm -hmm. Te veel verdiende salaris bijvoorbeeld, dat staat echt vast. En dat geeft aan dat, uh, dat je een bestuursvoorzitter hebt van het COA... die zichzelf uh, bewust veel te veel salaris heeft toegeëigend. En dat is diefstal van de belastingbetaler, wat natuurlijk niet goed gevonden mag worden. Dus uh, dat, dat is een principiële zaak. Mm -hmm. En uh, naar aanleiding van die principiële misstand... moet je kijken hoe je uh, het ontslag wel hard uh, kunt maken... De rechter heeft uh, op grond van die vorige ontslagprocedure gezegd... dat het niet goed is gegaan. Nou, dat neemt niet weg dat je het de volgende keer wel goed kunt doen. Dus uh, dat, dat is belangrijk. We hebben ook aan de telefoon Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrecht. Goedemiddag, meneer Verhulp. Goedemiddag. Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, moet ik er nog even bij zeggen. Ja. Um, die uitspraak van de rechter, dat ging overigens niet over een ontslag. Hè? Het ging om een tijdelijke nee. ontheffing van Klopt. de taak. De, de, de, de, ze is op non-actief ja, ja. En de rechter heeft nu gezegd dat die non-actiefstelling in ieder geval per 1 maart moet worden uh, uh, uh, ongedaan worden. En begrijpt u de gronden waarop hij dat vonnis heeft uitgesproken? Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik, eerst even over die stal van de belastingbetaler. Kijk, uh, het is waar dat het uh, meer verdiende dan de Balkan enorm toestond. En dat is natuurlijk altijd een schande. Maar de vraag is wel wie daar nou precies verantwoordelijk voor is. En om haar daar alleen de schuld van te geven, gaat mij wat verder. Want er zijn o. natuurlijk allerhande mensen die daarover beslissen en niet zij zelf. Ja. He, dus, dus meneer Frits maar overdrijft een beetje als hij haar nu beschuldigt van diefstal van de belastingbetaler... Er zit een heel conglomeraat, inclusief de minister achter, die uiteindelijk diezelfde diefstal dan hebben gerechtvaardigd en mm -hmm. hebben toegestaan. He, dus dit is een te makkelijke redenering. Um, de, nou, post... Laten we dit puntje even afmaken, meneer Frits, maar dat is natuurlijk. Uh, meneer Verhulp heeft hier een punt natuurlijk. Zij betaalt zichzelf geen salaris uit. Zij valt gewoon in een bepaalde schaal en ze krijgt gewoon een bedrag overgemaakt elke maand. Ja, ver krijgt een uh, bedrag overgemaakt elke maand. Maar uh, mevrouw alt uh, weet natuurlijk wel wat de balken en de norm is. Ja. Uh, zij is bestuursvoorzitter van het COA. Iemand in zo'n positie weet echt wel uh, hoeveel ze mag verdienen. Dus, uh, maar meneer Hermans, zichzelf, Loek dus Hermans... Loek dus Hermans is, is fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer... zat in de Raad van Toezicht. Die weet dat toch ook, wat de balken en de norm is? Ja, en uh, ik heb ook altijd gezegd dat... Uh, uh, alle feiten boven water moeten komen, dus als andere mensen mm -hmm. fouten hebben gemaakt, inclusief uh, uh, de raad van toezicht, ja, dan moet daar natuurlijk ook naar gekeken ja. worden. Dus uh, dat is ook zo. Ja. En daar pleit ik zelf ook voor. Nou, dat komt dan vanzelf goed. Meneer Verhulp, even nog over de redenen voor het Hof om vandaag te zeggen in Den Haag, uh, de pro procedureel is er iets fout gegaan, zij had niet op non-actief ge uh, gezet mogen worden. Nee, nee, dat is echt Natuurlijk niet. Hè. Okay. Het Hof zegt niet dat ze niet op non-actief gesteld had mogen worden, maar het Hof zegt er zijn gewoon regels die zijn afgesproken. Die regels staan in de CAO die ook op haar van toepassing is. En die regels voorzien erin dat je binnen gereden tijd uh, na een non-actief stelling weer bezig moet zijn met, met voor, vervolgstappen. En die vervolgstappen kunnen zijn re in de organisatie of een ontslagprocedure entameren. Maar met name dat eerste zou uh, in dit geval uh, aan de orde zijn. Uh, en, en het Hof constateert dat het COA daarin gewoon niet voortvarend is bezig geweest. Maar wel steeds zegt dat mevrouw niet terug mag komen. Mm -hmm. uh, terwijl de regels erin voorzien dat je dan nou juist dan alle andere acties moet ondernemen. Wat moet er nu gebeuren dan eigenlijk? Nou ja, kijk, ze, ze hebben tot 1 maart voordat ze terug uh, uh, zou moeten komen. Mm -hmm. uh, niet terug laten keren is dat denk ik geen optie. Want de veroordeling ligt er. Die zou je hoogstens nog uh, ongedaan proberen te kunnen maken. Maar het is dan een arrest van het hof, dus, dus, dus het zal lastig zijn om... Ontbindings... Kunnen ze niet pijlsnel alsnog een helemaal waterdichte procedure beginnen voor ontslag? Ja, kijk, dat kan pijlstel. Je kunt natuurlijk een ontbindingsprocedure beginnen, maar daar zitten wel wat problemen aan. En uh, een van de grote problemen is de vraag, wat verwijt jij nou ook alweer precies? verwijt je haar zelf dat ze dat de hoge salaris heeft verdiend, maar daar heeft ze een rechtvaardiging voor, daar zitten redeneringen achter die ook Hermans en anderen hebben goed gevonden. Dus uh, zo evident uh, uh, is zij niet mis geweest, om het dan maar uh, op die manier in die termen te formuleren. Nou, dat maakt een ontslagprocedure niet eenvoudig. Nee. Nou, en even over... weet niemand, wat, wat, he, dat is een ander punt, en dat is ook de reden geweest voor die langdurige schorsing. Ondertussen staat het hele COA ter discussie, En staat de vraag voor hoe het nu verder moet met deze organisatie. En, uh, en in afwachting van de uitkomsten van dat soort onderzoekingen is deze op non-actief stelling maar gehandhaafd. Ja, dat is natuurlijk een beetje gek. Je hebt een werknemer op non-actief gezet, ze mag dan directeur zijn, maar toch. Je hebt het op non-actief gezet en vervolgens ga je kijken hoe de organisatie verder moet. Ja, maar het is ja. arbeidsrecht. Ja, dat, is dat hangt niet samen met elkaar. Nee, nee, het is ja. arbeidsrechtelijk gewoon niet juist. Precies. Als het met dat salaris inderdaad niet ten in orde is... dan is het eigenlijk meneer Fritsa toch wel wat ernstiger nog. Want omdat dan op het officieelste niveau er gewoon in een van de papieren staat dat het salaris zo hoog is als u net uh, vertelde. Dat, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Maar als dat inderdaad niet klopt, dan kun je dat met een kun je dat wijzigen. Iets anders is natuurlijk die beschuldigingen... dat zij de sfeer verziekt zou hebben, dat er een sfeer van intimidatie zou hangen... dat mensen ja. bang voor er zijn, die durven alleen maar anoniem uh, beschuldigingen te uiten. Hoe moet je daar nou verder mee? Ja, dat zijn de dingen waar nu onderzoek uh, naar wordt gedaan. Want er speelt inderdaad een hoop. Er zou sprake zijn van een angstcultuur, Er zou sprake zijn van wanbeleid. Omdat mevrouw Albuirak uh, duizenden opvangplaatsen openhield. Uh, terwijl dat uh, kennelijk volgens sommigen bij het COA... ...totaal onnodig was. Dus er speelt heel veel. En dat onderzoek loopt nu. En ik hoop ook dat wanneer er uh, uh, nieuwe feiten uh, vastgesteld uh, worden... ...die uh, uh, ja, op het konto van mevrouw Albara kunnen worden geschreven als zijnde wanbeleid... Uh, mm -hmm. ...als dat gebeurt, dan heb je natuurlijk ook nieuwe gronden om een ontslagloos... Tuurlijk, duren, uh, dan is er een trekken. andere situatie. Dat, ja. dat is een andere situatie, dus dat kan ook. Maar ik vind ook, ik vind ook uh, dat... Puur en alleen dat de veelverdiende salaris uh, op zichzelf al voldoende grond is om iemand op relatief te zetten. Want het is, het is niet niks. Natuurlijk, er kunnen andere mensen verantwoordelijk voor zijn ook dat dat uh, te hoge salaris is verdiend. Maar het is toch minachting van de belastingbetaler... als die willens en wetens ver boven de en de norm uh, verdient. En, en ik, vind, ik vind dat dat ook een duidelijk antwoord moet hebben. Ja, ja, en en, uh, meneer nou ja, meneer, meneer Verhulp wil daar even op reageren. Gaat u ik, gang? Ben, ik ben het eens met, met Frits Welth, die zegt dat het, dat het ook niet, de, niet deugt... Dat, dat je daar tegenop zou moeten treden. Ik vind ook uh, dat je van een, een, een vrouw als Albert in deze positie mag verwachten... dat ze ongeveer wel weet dat er iets niet klopt. Maar tegelijkertijd... Is het op een manier gegaan waarvan het onduidelijk is wie nou precies het directe verwijder is. Hmm. Dat heeft te maken met uren werken en vermenigvuldigingen. Nou, ingewikkeld. Ja. De volgende Technisch. stap is dan dat ik zou zeggen: dan moet je niet op normatief stellen, maar dan moet je tegen deze vrouw zeggen: luister eens even, we hebben iets misgedaan. U verdient te veel, wilt u hier even tekenen voor minder? Dat ja. is de stap. Want ondertussen ja. krijgt ze bij je op normatief stellen wel gewoon. Ja, dus nou, dat vind ik net als je dat, dat je daar als het inderdaad zo is, dan kun je daar met een pennenstreek iets aan doen. Dat al verhaal van precies. de intimidatie, de die, an die angst. Dus dat is geen argument ook niet. De, de, althans, dat vind ik geen argument voor een ontslagprocedure op zich. Nou, ja. En vervolgens kom je toe aan de inhoudelijke bezwaren die ze heeft gegenereerd. Nou, hoe zo verder gefunctioneerd heeft, ik heb daar geen enkele zicht op. En ik durf ook niks over te zeggen. We weten wel dat er nee. binnen COWA klachten zijn geweest over die angstcultuur. En dat zijn toch ook tamelijk directief aan het leidinggeven. Nou goed, dat zijn dingen dus, dat er nou. lopen nu onderzoeken na dat onderzoek moet afgewacht worden. Deze uitspraak van de rechter, nogmaals, ging eigenlijk puur echt over arbeidsrechtelijke zaken. Maar, bijvoorbeeld mevrouw Albarak zelf, leest dat vondens toch ook iets anders, want die heeft laten weten aan onder andere NRC Handelsblad, kunnen we vanavond lezen, dat zij dit ziet als het begin van een volledige rehabilitatie. Meneer Verhulp, leest u dat ook in dit vonnis of zegt u nou, daar gaat het echt helemaal niet over? Nou, niet helemaal niet. Hè. Als je in de termen denkt, heeft ze nu wel 1-0 gescoord, maar je weet niet hoeveel de stand uiteindelijk gaat worden. Nee. Nee, dus dat is niet zo, denk ik. Maar het is wel, het, ze heeft die eerste slag gewonnen. Het is, het is geen inhoudelijk oordeel over haar functioneren. Dat is hier helemaal niet neergelegd. Nee. Nee. Dus daar de, gaat de discussie niet over. Meneer Fritsma, de Kamer komt volgende week terug van re recess. Gaat u hier iets nog mee doen of wacht u het onderzoek af? Nou ja, ik heb, ik heb Kamer gevraagd gesteld aan uh, minister Leers uh, vandaag om te kijken welke mogelijkheden er zijn om een uh, uh, terugkeer bij het COA toch te blokkeren. En uh, inderdaad, uh, mevrouw Albeirak heeft nu 1-0 gescoord, maar ik uh, hoop en ik ga ervan uit uh, dat het uiteindelijk wel uh, 2-1 wordt uh, voor de minister... Ja. Nou ja maar... Meneer Verhulp, kan, kan eigenlijk, als je, als je dit zo allemaal hoort... Kan mevrouw Albayrak, bij wijze van spreken, over, over een maandje gewoon met haar koffertje in de hand terugkomen en aan het werk gaan alsof er ja. helemaal nooit iets is voorgevallen? Waar ik, waar ik moeite mee heb, is het volgende. We weten nog steeds niet precies wat er is gebeurd. We ja. weten alleen dat ze te veel heeft verdiend. We weten niet eens wie daar verantwoordelijk voor is. Zij zelf mede. Hè, dus dat verwijt uh -huh. mogelijk maken. Maar rechtvaardig dat een ontslag als zij bereid is om het te minder te gaan doen? Ja, dat is de eerste vraag. Tweede vraag is: er wordt wel gesproken over een angstcultuur. maar we weten helemaal niet of er niet een paar transe ondernemingsraadleden iets hebben geroepen waar geen sprake van is. Ja. Dus laten we nou eerst zoveel oh, onderzoek afwachten. Nee, nou, dat we gaan hopen dat de minister ja. 2-1 gaat scoren, want misschien heeft deze mevrouw is ze wel volstrekt en onderrechte gewoon uh, uh, uit haar Mercedes getrokken. <lacht> Naar nou, <half> een halve tijd <lacht> weer. Hè? Maar is is wel de Mercedes zonder haar binnen zo, vandaag trokken, ja. Ja. ja. En we hebben dat eerder gezien. Jouwstra had natuurlijk hetzelfde probleem. Hè. Die liep terecht dat verbouwen verbouw bij het UWV. Ja. En werd vervolgens beschuldigd van het vernietigen van kapitaal. Nou, daar heeft de ja. overheid ontzettend veel last van gehad. Ja. En de samenleving zou er ook last van moeten hebben. Je maakt iemand ja. zwart, zonder dat je zeker weet dat het terecht is. En we alle tijd om dat zorgvuldig uit te zoeken. Ja, meneer Frits, maar als nou vind, nou vind, blijkt, stel dat, dat, dat nou blijkt... Er dat, er, dat er helemaal niks aangetoond kan ah. worden. Zegt u dan ook, dan moeten we rechtvaardig zijn... en deze mevrouw installeren in haar functie opnieuw? Nee, het is ook niet waar. Want uh, we weten dat er jarenlang uh, toch... Fors boven de badmende norm verdiend is. En dat is een uh, misstand uh, waar toch een beetje te licht over uh, gedaan wordt, nu naar mijn idee. Ja. En, uh, en, en, en ja, ik zou zeggen: mevrouw Albeirak moet eerst maar eens dat te veel uh, verdiende geld aan de belastingbetaler terugbetalen. voordat ze überhaupt aan eerherstel uh, denkt of spreekt. en We weten we, we ze... we ook. Svitse ja, Fritsma ik ben, van de PVV, ik wil u hartelijk bedanken voor uw reactie. En ja, uh, zo ook Evert Verhulp, hoogleraar, arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... over de terugkeer van mevrouw Albayrak bij het COA, zo heeft de rechter beslist. We gaan luisteren naar het nieuws en daarna is de villa terug met het Politieke Vraagdeur. Ja, een baan die alleen maar voor een vrouw geschikt is, dat moeten we niet willen. Nou, akkoord. Dat dus wat is het probleem daar? ...belangrijke en gewone mensen. Ben je afgezien van de pabo, word je docent en je een studieschuld van 60.000 euro. Als docent heb je ook geen vetpot over de zin en onzin van het leven. Het probleem van hier tot de grens is niet alleen honger of kou, nee, je leven staat op het spel. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Als je zo'n stelsel weer hebt, dat je een beurs krijgt die je later terugbetaalt, uh, wat is daartegen? Straks, van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1, het nieuws...